Goedemorgen, beste luisteraars, op deze 350ste aflevering van Dialectofoon op uw favoriete radio Viva. Het is goed weer. We hopen dat de mensen nog thuis zijn, dat ze kunnen luisteren en dat ze onze vragen kunnen beantwoorden. Want we hebben heel wat vragen om een heel uur vol te maken. René, meteen aan start gaan. Ja, kinderen, verschillende betekenissen van motor. Zeg keer. welke samenstellingen kennen we met motor Moele. Een nog een andere betekenis als de meest uh, gebruikelijke. Het, de moele en het moele waar dat brood in beslagen wordt, enzovoorts. Maar een ander moele. En dan de betekenissen van moosen. En dan dat een moosen is, dat is een mooser. De betekenissen van moersen, Die is allemaal hernoeren. En als ze nou zeggen, die koei is moentig. Muntig. Wat is de betekenis van van dat muntig? Hoe gedraagt dat dat die te En meet. Verschillende betekenissen voor meet. En nog een keer gezien. Ai. Uh, Lode, vraagt me of dat ik een ander woord weet voor makreel. Makreel. Zeggen we daar inas een ander woord tegen? En Gebruikt Gebruikte dan nog. Mamzel of mammezel en wanneer gebruiken men het woord mansmins dat is een mansmins en de al het woord machine horen gebruiken ten overstaan van niet van een machine van een werktuig maar van een persoon machine Pas daar ik over na en maghoechel gebruikte dat woord nog maghoechel en dat niet dat misschien wel wat moeilijker is Bloemkoppen. Wat is dat feit, he? Bloemkoppen. Het is uit uh, een bepolde, ja, hoe moet ik zeggen, he? een bepolde plant. Beeld. Maar het is niet mee, eigenlijk, met bloemen echt rechtstreeks te zien. Bloemkoppen. En in de dat al horen zeggen, hè? He? Het plotje van duizend frank. Waar is dat, die Frans? He? Het plotje van duizend frank. En wanneer bezigde dat, hè? Wat bedoelde de ermee, juist? En... Bij het kaatspel werd er veel termen gezegd en achteraf werd er al een keer de medespeler iets ba gevoegd. -wit er iemand iets wat dat er gezegd werd als er een slept? Een slijper. Wat zeggen ze over een slijper? Als gevuile slijper achteraf blijkt dat hij wel overkost en dan ten idee dat er hij bovenkost had een geslepen geslepenhaar. Een ander en een heel plezante uitdrukking kan ze nog nooit niet goed zijn. En wie zei er ons het verschil tussen maat en maasen? Een meid en een meisje. Maat en maasen, het verschil. En inderdaad je dat al goed? Een Magdalena. Voor de beschrijving van een bepaalde figuur. En hoe ziet die figuur eruit als ze zeggen... Het is precies een Magdalena. inderdaad dat al goed? En deze heb ik vroeger toch nog goed. Hè? Magermans. Tegen wie zegt dat hij, Inas? Magermans. Van dat waren er een geel-rood. Ik pas dat dat meer, genoeg is voor te beginnen. Ik weet toch dat de meesten dat meespelen, direct wat noteren, toch enige opschrijven. Ons allemaal niet herhalen, want het was een geel-en-boterang. Ondertussen toch zeggen dat uh, ja. François van der Roost uh, altijd, de man die altijd schrijft, iedere week ja. opnieuw. Uh, bedankt François, dat hij ons uh, weer een paar reacties bezorgd over uh, liefde. Je weet, dat we met Frederik hier over liefde gehad. Ja. Dat is zo een, een abstract woord, liefde, en toch uh, is er uh, toch heel wat mee te zien in het dialect. En François geeft ons een paar uh, uitdrukkingen op uit het uh, begenaat, dus het biegenhout toch ook nog uh, niet, niet ver van hier vandaan. En uh, we hadden het verleden week ook over uh, gradaties, de eerste stappen in de uh, liefde. Uh, een schijr doen, en met ons filmpje ja. uh, opgegeven, ja, een ja. schijr gedaan. En dan, hij mag al binnenkomen. Wel, uh, François, geeft op. Uh, Jean komt er al toys. Ja. Dat is nog ongeveer hetzelfde. Ja. Dus uh, hij mag er ook al binnenkomen. Ja. Het is goed aan met iemand. Met iemand goed aan zijn. Ik ja, dus, uh, goed aan in plaats van zijverleerwerk. Dus goed. Ja. Eh, eh, zot van Ian, of van Ian zijn, is natuurlijk een uh, ja, is er ander, er zot van. Is er ja. Zot van ja. Hm. Uh, zal zijn neiging daar wel brouwen, zeggen ze in Bigenat. Bakken. Ja, zijn neiging zal dat bakken, of misschien niet bakken. Ja. Of onze Miledal Kines, dat zeggen wel ook, hè? Kines, en Kines, ja. Kines, ja. ja. uh, Dan, in verband met dat huwelijk, Bad de pastoer geweest zijn, ja, dat, dus ja. dat is de, de ondertrouw. Ja. Daar een aantal dingen, in kasken hangen, ja, van, van de prekstoel gevallen zijn. Daar ja. he. Dat we nou hebben we een mee gedaan, hè, dat is verbazing. Kast kan hangen nog wel, maar van de brekstoel, dat doen ze niet meer. Eerste roep, tweede roep, ja, dat is gedaan. gedaan. Maar uithangen aan het gemeente is wel Ja, zijn. dat komt nog. Hè? Ja. Dat is nog. Eh, Frans geef geeft op, in een getraasel schieten. Dus uh, wie plots gaat trouwen, ja. hoe zeggen we dat in als, hè. en in omstreken. Dus plots, plots trouwen. In die is dat dus blijkbaar, in een getraasel schieten. Oei oei. Hallo. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Het is Loïsa. Ja. Ah, ja. Ja. Um, een moeder. Ja. En ook een matrijze. Ja, ja natuurlijk. Just. Een matrijze, een soort ja. vorm. Ja. ja. Een mal. Een mal, ja. Een moeder, ja. uit het Franse moel. Ja. En dan een meid, dat doet ook in haren. Ja, ja. Een haarscheiding. Ja. Ja. En dan is ze daarmee een meid. Ja, een meid. Of geen meid. Ja. Ja. Zonder meet. Zonder meet, ja. Of een scheve meet. Ja, en haar meet verleggen. En haar meet verleggen. Of waar is, is tegen 12 uur is tegen uur dan is dat ook niet recht, Dat is ah. van ze vantooit ook. Ik heb dat ook al horen zeggen. Tegen 12 uur na? Ja, dus dat niet gewoon recht is. Ah ja? Dat heb ik toch ook al gehoord. <kwijnt> en dan een meid en een maasen. Ja. Een maasen. Een maasen is een werkvrouw dat inwoont. Dat uh, logeert, hè? En een meid die gaat werken, maar die gaat zelfs naar huis. Ik geloof dat daar uh, het verschil is. Of omgekeerd, maar het paas het anders is. Hè, want wij zijn toch altijd het maas een vriend, vind ik. Hè. En, ja. en die woont niet? En die woont niet, ja. Mm. Dus gaat pas aan te maken met inwonend of niet? Ja, ja. Ja, dat zou want, kunnen. En soms zeggen ze nou ook als kinderen niet opruimen en zeggen, zeg er hem niet op, hè, want ik ben aan maas niet. Ja. En, ja. ja, gewoon dienen, hè. Ja, ja. U maas niet zijn, ja? ja. Dus u, uh, ja? Ja? Een niet zijn, maar ik kan dat een maas nemen. Ja, het zou kunnen. We vragen het aan onze luisteraars, zodat ja. ze daarmee eens zijn. Maat. Ja, ja, dat is ja. Zegt u wie dat mait, zijn... dat, dat gebeurt toch nog? Een mait. Ja, nooit. Zeg je dat hier maat als maat of gebruik je het wie? Maat hier, ze. Hier maat. Ja, maat, dat is niet zoveel, dat is voor goede mensen. He. Dat was voor goede mensen. Ja, ja, wie kan er een maat, maat, maat permitteren? He. Ja, ja. Vroeger was dat er maar, nou, ik durf niet, ja. Misschien nog wel, maar hè Ja. Dat spreekt nou van, van onze jeugd. He. Ja, ja, ja, ja, ja. En wij zijn toch maatsen van kutvinds, of ja. ja. Ja, ja. Maas heeft ons melk gegeven, alleen, die ja. Wist niet ja. wie dat was. Dat is Maas maassen wat ik het in het geweest Ja. Weg. En dan van de Magdalena. Ja. Ja, dat is iemand dat zo wat triest is, baat ik. wat is? Triest. Triest. triest. Triestig uitzien. Ja. ja. Tri triestig en, en ja, naar de, naar, de, naar de grote kant zo een beetje. Ja, ja. Maar hoe ja. is dat tegen een jair? Ja, <laughs> dagelijke ah. Ja, dat is precies dagelijke jair. Goeie. En dat was ook een triestige dan? En dat was ook zo een triestige, ja. Dat is mijn Magdalena, dat is een oude jair, ah. zou zijn, ja. Want wat in mijn vliegen ik je de uitdrukking gehad, dat is iets zo lyrisch als Dalige Ja. Dat is dus precies uh, niet erg gezond, hè. Graaf. Nee? Nee. Ja, ah, dat kan ik niet zien. De In dat verband kan ik het niet Nee, nee. Maar triest, dat hebben we genoemd. Ja, he. bedroefd Ja, zo bedrukt, vrouw. Precies, dat, is, ja. dat is daarom niet negatief, Louisa. Nu, nee, ja. Nee, daarom niet negatief. Nu, nee, de, ja. Maar de hij is niet zo vrolijk, al. Ja. No. Geen al ja. Geen er al, hè? Ja, geen er Zo altijd serieus. En een ja, het is waarop dan precies, toch vind ik, he. Ja, ja. En hoe was dat dan nog, hè? Ja. dat een magermans? Ja, dat is iemand dan niet pikt hè. Dat is dus een mager. Dat is een magere mensen, ja. Maar dat wel goed kan eten, pas ik. Een soteurjager. Ja, dat kan eten zijn, dat magermans kan, maar ondanks dat het mager is dan die, die ziek of zo al dus ja, mager zijn, voilà. Ja, is er een verschil tussen magerman enkelvoud en, en den magermans? Dat kan ik niet zeggen. Nee. Ik zeg het precies altijd met je is aan, hè? Magermans. Maar dat dat een persoon is, hè, magermans. ja ja. ja. We gaan ook over makreel, het woordje. Uh, ja, liken, ja, ik hoe zeg hij dat daar op zijn asses? Een makro. De makro. Ja. Dat is Frans, hè. Ja. ja. Ja, dat staat op de dooske Als het ingeblikt is. Ja, maar is nou, je kunt vissen makreel nemen en je kunt gerukt nemen, hè. Ja, ja. ja. En dan zeggen ze vissen makro of gerukt makro. Ja, ja. Maar ja, dus zo, een beetje, ik op zijn Ik heb denk dat ze de Franse term gebruiken, hier. Ja. Makro. Dat is toch, hè. Ja, ja. Ja. Ik kwam aan het doen over uh, mamma'selle. Hey, Jan dat is een meisje, hè? Pasec. Zegt hij dat nog? Nee. Iemand dat hem met een schoon opgeklikt was, pas ik zo. Dat niet, niet Alleen dat hem met een bijtend, het ordinaire viel, zo. Dat hij altijd schoon aangeklikt was. Dat was een ja. mamazel. Ja, ja. In de kindertaal gebruik je dat toch, hè? In de kindertaal, maar nou kan je dat hmm. toch niet zeggen... dat. Dat, dat af te remken achter grün hè? Ja. Daar kwam Mama Zelleken in, hè. Dacht een dikke, hè. Ja, uw vrouw Mamazelleke stak in haar mond. mond, ja. ja. En um, in een ander uh, sp uh, springliedje in Frans. Ja, kwam het ook in, Mamazelle. Maar ja, dat was, dat was veraspeld Frans, zei allemaal. Ja. Ja. Ja. ja. Mamazelle is, is Frans ja. van, van ja. je vrouw, toch, hè. Ja. Gaat het wel even niet goed van dat putje van duizend francs. Nee, en ik heb ook geen. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, ik kan het niet meer. Ik ben nee. Nee, nee, Potje nee, van nee. duizend frank. Nee. Potje van duizend frank. Ja. Dat moet toch wel iets speciaals zijn. Precies ja. hè? Ja. Want als dat uh, zo uit, als er van vroeger komt, wie had er duizend frank? Ja, ja. Dat is juist. 100 francs, ja, die moest stoppen in tijd. Ja, 100 ja, ja. francs, die moest stoppen. Ja. In Geneve en Jacob. Ja, ja. 1000 francs, dat was al wat anders. anders. Ja, dat was toch wel wat anders. Ja, goed, hoe is dat? Ja, zie. Si. Maar als je er naar voet. Bedankt. Natuurlijk, ik zal luisteren ja. wat dat projecten ja. is. Je ja. ons goed in gang gestoken. Allez, ja. Bedankt, een goede Daag, dag, goeie zondag. Je ja. belooft wel, dag. Hallo. dag Luide en René. De Dolf. Oh. De Dolpe. Van die muile, ja, daar, daar is juist daar is, uh, een firman dat er eerst in taat ook werd en uh, die we daar in thuis erover gegooid of ja. Ja. Waar uh, is ze al muil? We waren bezig daar in tijd in de meubelmaker al Ah ja. Ik weet nog goed dat als, als we moesten stoelen, maken, salonstoelen ofzo of zo, hè. Ja. En de ruggen van achter, waren gewoon Dat wil zeggen, gewoon bij rond zo hè. Ja. ja. ja. En uh, daar werden die in, uh, dat was triplex allemaal van 3 mm op hier uh, geprest. Hè? Ja. En daar werden die in een vorm, allee, in, in een ronde geleid. En daar werd uh, van ander, van van nacht, uh, van boven een ronde opgeleid tot uh, oppassen. Ja. En daar werd dat zo geprest, ja, totdat ja. dat dat was. En dan bleef dat aan vermaven uh, van de moeilijk zo was, hè? ja, ja zo de ik maar natuurlijk, uh, dat zal in tijd druk zo wel zijn, maar daar heb ik zo geen verstand van. Nee, ik heb ja. van geen kik in tijd ja. meegemaakt, heb, hè. Dat is best jong. Zeg het meer wat van moele. Wat is dat voor jou? Ja, wat is Twee, dat, twee. Ja. twee. Ja. Had ah, ah, hè? Twee moele. Ah, ja. Ja, ja, ja. Was ja, ik toch dat dat? Ja, schade, ja. schat. Dat zo zegt. Pasen. Twee moele, ja. Van de maat, hè? Ja. Is er veel verschil tussen een maat en een maasen? Ik, ja, ik weet niet of van met te maken heeft, leu Een maat, hè? Ja. Dat is feitelijk... Volgens mij, hè? natuurlijk, dat kan, dat kan uh, een masker zijn dat die voor een zoekt zoekt, tegenzeggen ze dat ook, dat zoeken. een kamermaat of, of, of dingen, of, of, die, die in dat dorp in, in ja. dingen, hè. Ja. maar een maat is feitelijk een best, joh. Ach Goeie ja, ja een maat, ja, die ja, ja, ja, ja, ja. En als je dat in een kleerkassen, kleerkassen krijgt of in haar dingen, hè, dat is... Uh, ja, dat is niet de best. Dat moet gaan, hè. Ja. Een maat, dat wordt ook gezet bij een boer, hè. Ja. Ah ja, als Noers binnengeld werd, ja. werd er ook op een maat gezet, hè. Mooie meid, ja. Ja, dat is ook wel, dat is wel een Noermaat of een stroommaat of ja. ja. ja, ja. noem maar op, hè, zo, Ja. ja. Nee? ja. Van de vis, van daar makreel. Ja. ja. Daar werd, uh, werd van tien heen gevangen, van op een boer hè. Ja. En uh, daar moet je goed geklitsen hè. Of anders zetten van, die uh, van boven, van de aard tot een tien tegen, zijn die hè. Ja? Ja. De tegen zeggen ze de schuitfiets hè? Ja. Tegen de makreel. Wat zeggen ze dat dat tegen? Ja, wel ja dat uh, als daar een beugel wil, met de moment dat aan boven water komt, je wilt, wilt daar uh, binnen op een boot, hè, ja. dan der, der, der lost daar zijn dingen, hè. Toen dus weet dat ze dat tegen zeggen, hè. dat is al slijm en uh, allee, dat is van alles dat daar lost hè. Ja, da, uh, da, alleen platassen zoeken, daar da, schet zoeken hè, als je geen boven nodig, hè. Allee, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is de vijde man. Hè. Ja, ik heb het zelf nog niet meegemaakt, behalve heb van dat koek geweest, ja? maar de man dat op de makreel geweest, vissen, zeggen, hè, dat zeggen, uh, moet je een goes schort aan nemen, hè. of gezegd heel hands. Ja, ja. Nou, dat wisten we niet. Ja, dat is het tegen een schatje, hè. Ja. Hij ah. ah. ja, en ik toch al horen zeggen, hè? Leuk? Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, ben het op, ben dat ik mag zelf voor zeggen dat ik wat hand werk. Ja, ja. Zeg, en het woord makreel, ken je dat op zijn asses? Babli? Wat zeg je daar tegen? Hoe spreek je dat uit? Makreel? Wat zeg je daar tegen? Is dat... Ik zeg het tegen de makreel. De makreel. Ja. ja. Mhm. Mm Geen makro. Nee. Hè? nee. Ja, ik pas makro. Dat dan nog iets anders is, sleuten. Ja? Want uh, uh, macro's zijn nog feitelijk in uh, in uh, in dozen. Nou, zo gezegd uh, De zijn uh, uh, in, ook, dat ja. is veel kleiner. Want een macro's laten dat is feitelijk service, dat ik ja, ja, dat is een vis van zover een centimeter. Ja, dat is een grote. Dat is een grote. Ja, en nee. uh, daar werden min of meer, die kunnen kopen in de winkel en, en daar worden gestoond zo. Ja. ja, gerukt. Ja, ja of gerukt tellen ja. ja, ja. En dan veldera eraf, hè, want uh, dat is niet slecht tijd nee. Nee, dat... nee, nee, nee, ja, ik, dus ik ken nee, dat nee, ik niet. Die hebben die bloemkoppen. Ja. ja ik pas dat er uh, ik pas dat daar uh, van die klan groenkeelkers zijn. Geet groenkeel en dan van die klan waar dat die kopkers zo uitkomen hè. De tegen zeggen ze bloemkopkers in die in groenkeel uh, in die rooikieel ook dat zijn negerkopkers dat ze zeggen hè. Ja. Ja. Allee, ik heb dat er tegen net er al horen zeggen, van die klein groen bloemkopperkens. Negerkopperkens? Ja, nou, en dat zeggen ze tegen de roe. Uh -huh. En dan heb ik hier nog een staan dat plotje van duizend frank. Ja, ken je dat Ja, maar ik heb er voor nog niet op gezeten, hè. Oei, oei. Wat is dat, hè? Nou, ja, dat, dat wil zeggen, hè, uh, je gooit naar Ieverans naartoe, hè. Ja? Je gooit naar de cinema. Ja? Je naar de voetbal. Je gaat naar Portoais naartoe. Ja. En, eh... Uh, je hebt een plotje van waar je aan, ah, want uh, op een voetbalplan kan je. Uh, dat je, je maar nul van plan of een derde van plan kunt zijn. hè. Ja. Maar dan uh, een een plotje, alleen dat is meer dan één plotje. Uh, waar je geen voetbalplan kunt zijn. hè. Oh ja. En daar zit je een plotje van duizend frang, Aha. Het is een gunstige plaats. Ja, en. Uh, allee, ja, het beste plotje gezet. Maar natuurlijk, dat ze op. Uh, ik klap nou van voetbal, dat is meer dan één, één plotje zo. hè? Ja, ja. maar... Dat zeggen ja. zijn een plotje van 1000 francs. Aha. Kan je dat al oorzien? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Oh. En uh, daar werd ik van tijd nog uh, tegen hè. Uh, als je ge, ge zo gezegd op dat plotje zit, Je zit, zit goed in de loge, hè. Of je zit in de eerste loge of zo, hè. Ja. Zit... ja, ja, ja. Dat al gehoord, Ja, ja, ja. In de eerste loge zit ik, dat weten, je, we, meneer. Ja. En daar was slijper, hè. Ja. Ja, dat, we leper, doe, hè. ja. <laughs> ja dat werd uh, gedaan met de kaart, hè. ja, ja. ja. ja. Ja. Dat hebben er van tijd een keer geslepen en uh, als er dan zo gezegd, ik ga dan zingen ik ga aan mijn huis en je speel aan mij uit zijn dam. Ja, ja. En uh, je wilt weer slagen maken, hè? Ja. Maar dat man dat achteraan zit, dan, dan, hij neemt neer. dan neemt neer, hè? Ja. En uh, gaat slepen mee al dat dam. En dan zei hij van tijd, nou we gaan een pitne voor de slijper zetten. Ja, vuile slijpert al ja. we goed. Maar we hadden niet een plezant genoteerd, je ja, kan het nog niet goed zijn. Ook over slijper, hè. Ja. Dat dus achter de kaart een andere persoon gezij was hè. He. Het zei dan niks kind buiten dat vuile slijper niet. He. Ja, ik kan daar misschien wel op komen, maar het zou ja. maar toch zo niet te binnen zijn, hè? Dolf, Dolof, wel een nog een vraag. Een, een moentige koei, wat is dat juist voor jou? Een moentige koei, ik pas dat er een koei is dat uh, tegen 30 ja. Ja. ja. ja. Ja? Ja. Ja, ja. Dat dachten wij ook. Uh, weet je wat dat uh, is? Uh, feitelijk een feitelijk mondje gekoeid waar ze tegen zeggen. Als al de koeien al bij ba, ba, ba, je stonden, dat is dat geen stierboe. Yeah. Ja, dat is Maurice, die... Maurice. Ja, dat is um, over de maassen. Ja. Um, dus je kunt een maassen hebben uh, die als meid bedoeld is. Ja. Maar eigen ah, kinderen. Ja, voilà. Tegen eigen ah, kinderen zeggen ze: ja, ah, maassen. Ja, dat werd vroeger veel gezegd, Maurice. Ja, ja, ja. maassen. Zal een aanvallen Maasen? Ja, ja. Dat is tegen, tegen, tegen de eigen kinderen, tegen de Maskers zelf? Ja, ja. maar grootvader dan na zeven dochters. Hè. Mijn moeder was er één van. Hè. En daar ja. zat tegen zijn dochters Maasen. Dat zie ik toch zeker. Ja, zeker. Maasen komt een keer langs die, plots van hun naam te noemen. Ja. Ah, ja. ja, uh, uh, is dat niet bij uitbreiding... precies? Is dat niet bij tegen tegen alle vrouwen? De vrouwen onderheen? Oh, ja, natuurlijk. Uh, kun je dat tegen alle vrouwen zeggen, dat ziet dat zeker dus Natuurlijk en? wel. Niet alleen tegen je eigen kinderen, maar tegen ja. een vrouw. Ja, hè? Ja, zeker, vast. Ja, welk. Wel, wel. Ja, Maasen. Ja, Maasen, dat is dat horen zeggen, Maasen. Ja, en er is niks ongunstigs. Hè? Nee, nee, absoluut niks. Nee nee nee, nee, nee, nee, Dat is zo in de Jarva uh, ja, ja, ja, ja, schaap. Ja, ja, he? ja, ja. Ja, schaap. Dat dus eigenlijk iets is dat uh, om de vrouwen wordt gebruikt. Ja, zeker het. Een schaap, een goed schaap. Ja. Ja, schaap, ja maasen. Ja, ja. ja. Mm -hmm. En uh, en de maat en morris. Uh, wat en is maat, dat voor jou? Ja? Uh, eigenlijk dus een maasel en maar wel dus, wel dan dus een, een, een inwonend maasen, maar geen maat. Die. Nee. Die nee, nee. Dat was een maas. Natuurlijk dat was ons maas. Ja. Mm -hmm. Ja, het kan, het zou kunnen dat kan dat zo ja. vinden. er maat en mijn knooot niet, als ik nooit niet geworden. En over de meet, hè? Ja. In haar, hè? Ja. dat vroeger, dus uh, rond 1932, als Karel Kaars, dus wereldkampioen werd op zeer jonge ouderdom was maar 18 jaar op, ja. hè, dan droeg ze een meet in het midden. Hè, in het midden, ja. En dan zouden ze, dan, als ze als ze dan in Van Taat dan is een meet à la kaars. Ojoei, ja. ze noemden hem dan naar hem. Ja, en naar hem, ja. Dan had we meet à la carte. En dat à la carte was naar de coureur genoemd. naar de coureur genoemd. ja. Ja, genoemd. ja. Aha. ja. ja in het muren dat zie je niet te veel, hè? Nee. Nee, nou toch niet meer. Nee. Op trap wordt er nog wel. Hè. Ja. Hij ja. gaat ook geen in het muren. Ja, ik gaat maar een meet in het muren. Ja. Ja. En dat is een verleid daarmee. Kunnen ze nu met <laughs> goed ze liggen? <hoor. laughs> <laughs> uh, ja. Maar magermans, hè? Dat zeg ik tegen onze, onze kleine Pieter, dus de kleinste van ons, Nelly, die is nogal piekerig, ja. En Dat zeg ik tegen toch. magermans veel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar, magermans, hè, dus. Ja ja, ja, ja, ja. Dus als aanspreekvorm? Als aanspreekvorm. Ja. Ja. Alleen magermans. Ja. ja, ja, zeer zeker. Zeer ja, zeker. Nou. Ja, ja. Ja, ja en tegen de dochters van ons neder zeg ik je kook maar maar zelf maar hè ja en ik vroeg en ik dan altijd iets, iets achter ja maar maar zelf frikadellen ja ja er rijmend wordt. woord een woord ja dat is ook uh, positief bedoeld ja, ja zeker op dat moment, ja. ja ja ja dat is zo een beetje vleiend. Zo. ja ja ja, ja. ja, ja. Goed zo. Bedankt maar eens. Ja ja, ja, ja. Dag. En nog iemand aan de lijn. Hallo. Ja, het is Antoine. Dag Antoine. Zeg, eh, daar schiet mijn macro daar hè. Ja. Schiet me daar te binnen. Eh, vroeger zeiden ze dat tegen een souteneur. Een vrouwen, We zeggen het dat niet tegen? Ja. Een pooier. vrouwen in, in baars en zo hè. Een pooier. Een pooier hè. Dat zeiden ze vroeger een macro tegen. Aha. Altijd gehoord. Ja. Zeg, en een moeilijk ja. verbroed in te bakken, toch? Hè? Ja, ja, ja, nou, dat ja, dat is de, de meest gebruikelijke. Ja, ja, ja. En met die maat en de mazen, dat is volgens dat we erover spreken. Je spreekt van de maat van de pastoor en de pastoers mazen. Zeg die gallera, dat zo niet? Ja, maar laat ja. toch maar in hè? Ja, maar, eh, als, je er, als je er nu begint over te spreken, dan de zeg je, maat, ja. de maat van de pastoor. Maar hmm. anders dan zeggen ze, de pastoor zijn maas. ja En de boer ze maasen En in Brussel is eh, de, eh, de, eh, de meester gaan dienen, eh, het maasen bij, bij een baron. Ja. Eh, maar die heeft een goede meid, hè. als ze het ervoor zetten, is het gewoonlijk... Hey, maat ah, ja. te doen of maat, ja. Ah, dus dat meenemen naar niet veel te doen, want als je uh, in is deze week komt, dan zijn je door de kersfraa tegen, hè? Ja, ja, de kersfraa, ja. De kersfraa en je kunt een kersfraa, maar die, ja. eten ook dan ook kreeftmakter. Ja, ja, ja. We hebben dat genoteerd, dus jij... en, hebt... en een maat voor alle werk, hè? Ja. Hey, hier in de bekkenhouden zo, die de een maat voor alle werk. Ja, dus allebei we deze standaardtaal zijn, ja, ja. Allee, ja. nog een goeie zondag. Ja. Eens zei ja. Antoine, beste, dag. dag. Ja, en nog iemand, uh, ja. het wordt hallo. Hallo, het is van beneden. Ja, meer van beneden. Het is over de maat en maas. Ja. ja. Ik heb in de Putberg gewoond en bij Krippen, waren maas. Ja. Maar als ze uh, spraken, wat ze veilig deden, dan hadden ze een keukenmeid. Een kamermeid, een kindermeid. Ja. ja. Maar als ze uh, over de bediende spraken, dan dus spraken ze van maas. Dus ja. dat is wel hè, dat is. Ja, ja dat waren er ook een stuk of twee, hè? Ja, dat waren er al Twee of drie inwonenden, ja, ja. Ja, en daar spraken ze wel altijd van Maassen, de Maassen van Klipper. Ja, en ja. kut en Maassen. Maar aan de kant staan ze een keukenmaat, en bovenmaat, en ja. kindermaid Als ze uh, het specifieerden, ja, ja dat is, het is waar het wat je gezegd. Ja, specifieerden. Die dus, uh, staat in de keuken, dat Maassen staat in, dat is een, een keukenmaat. Dat was ja. een maat, ja. ja. Aha. En als in het algemeen, dus als ze spraken over het personeel, dan zijn ze de master van klipper. Oh. Ja ja. <laughs> ja ja. Dus uh, met andere woorden, een kamermaasen, dat zijn ze niet. Nee, dat zijn de kamermaat. Kamermaat en kijkermaat en kindermaat. Maar als ze over het personeel in het algemeen spraken, dus dat de master van klipper. Ze dienen bij Klipper, dus de maag. Ja, ze dienen, dat is Sanz ook, ja. Dienen, ja. Ze dienen kinderen, of daar, Ah ja, Gandien, dat was ja. Uh, nog... Ja, gaan ja, dat was nog iets anders, hè. ja. Uh, wat was dat dan precies mee van beneden? Gaan Ja, dat was uh, ook aan uh, werken bij, bij een castelier of zoiets, hè. Dat was toch ook een maasen of maaitspelen? Ah ja, dat was, dat was ook ja, ja. geen woont. Ja. Ja, ja, dat was, gaan die, ja, dat ja, was ja ja een ja, ja. ja. Uh, Als, als gaat het gaat over een Magdalena, hoe ziet het er dan uit? Ah, dat weet ik niet. Hè. Ken je nee, nee. nee. <laughs> Magdalena, dat is een aardige, ja. in de kerk of zo. <laughs> ook nooit niet horen spreken van dat plotje van duizend franken? Nee. nee ook niet? Nee. nee. Dat doet niet goed. <laughs> Ik moet zeggen, ik heb altijd in Brussel gewerkt, ik ben al passief, ik spreek wel op zijn asses, maar ik ja. ben wel woorden vergeten. Dus Juist, dus. een passieve kenner van dat dialect, ja. Ja. maar er komt toch nog een, tien en naar boven, hè? Ah ja, want ja. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is goed, niet? Zo in het algemeen heb je een zondag Tuurlijk. als je aan het spreken zet, ja. wat vertellen, dat het ja. is dat in één keer? In één keer getwitterd, ja. Prima. Dag, hier van beneden. Dag, Bedankt. Goeie zondag nog, hè. Ja. Ja. ja. ja, het zou wel kunnen, uh, wat meneer van beneden zegt, he? Ja. Dus algemeen de Maases van Klipper. Ja. De maasen van Kutvriend. Maar een kamermaid, kamer een kindermaid. En als je een taak wilt omschrijven, zegt de maat. Ja, we ja, gaan toch eens navraag doen. Ga je nog iets anders, René, over de maaassers of een maid? Bah, ik zit uit de Pazen, daar waren dat ook zo van die dingetjes van hè, dat er iemand een boek stond. iets zijn Maas, stop mijn kassen, hoeit zijn kind, en uh, iets een knecht, uiverecht, uh, ah, en ja. zoiets. Ja, uh, ja. kindertaal. Ja. Uh, maar wat ik dat, dat is, heb, hebben op Pazen, dat er iemand zo een woordvervorming zag, en ik wou dat niet onderbreken. Pazen, ik in keer op Verleenwijk op dat bepaald woord dat Herman de za van Abozambou ja als kind en hij zag dat Julien gezegd had dat hij veel kwam Ali lul abozambul ja nou hij is maar dat van de wijk bange gebleven, dat woord. en ik zeg daar, want ik weet dat Herman een kluster is wat is aan achikagul abozambul <laughs> <laughs> het is nog ingewikkelder hè achikagul abozambul ja. volgens mij <laughs> Goed, goed. Bedankt uh, voor het luisteren, voor het meewerken. U luisterde naar onze 350ste aflevering, want die heb je gewoon op uw favoriete mee. Radio Viva. Bedankt uh, voor het meewerken en zeer graag tot volgende zondag. Tot de Wijk.